Er staan nog files op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Beest en knooppunt Oude Rijn, 19 kilometer. Dat komt door problemen op de A27. A8, Zaandam richting Amsterdam voor de Koentunnel 3. A9, Alkmaar richting Amstelveen bij Peltoeverdorp 3. Op de A10, de ringweg van Amsterdam tussen de Afrit Volendam en knooppunt Watergraasmeer, 5 kilometer richting Amersfoort na een ongeluk. A13, van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 3. A27, Gorkem richting Almere tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 14 kilometer, en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkiezingen.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 8 over 4, welkom bij uur van Zandvoort op zaterdag. En orde hoorde Sinti in Girls Just Wanna Have is Even kijken hoor, welke moest ik ook weer hebben. Ja, deze, deze volgens mij nee, ook niet. Dat gaat helemaal niet goed. Even kijken, deze dan. Ja, FN Race Radio, Pit Report. Zo, we schakelen weer live over naar het circuitpark voort naar Willem van Densen. Wat de kwalificatie is inmiddels ten einde, Willem. Ja, dat klopt helemaal. Uh, die is zojuist uh, afgelopen en uh, ja, uiteindelijk hebben we de vier mannen gehad uh, die mochten gaan strijden om de pole position. Dat waren Marco Bietman, Acusto Bartho, uh, Timo Scheider... en uh, niet te vergeten de leider in het kampioenschap, uh, Mike Rockefeller. Uiteindelijk is het uh, was een uh, strijd tussen BMW en Audi. Uiteindelijk is de grote winnaar geworden BMW. Met op Pol Marco Wietman. Op de tweede plaats Augusto Vergoest. De derde is voor de, de Leidenkampioenschap Mike Rockefeller. En op de vierde plaats Timo Scheider. Timo Scheider, erg blij met zijn vierde plaats. Zit een beetje tegen dit seizoen. Aan de andere kant zei hij ook, ja, ik heb hier al vier keer op pole gestaan met een DTM. En vier keer ging het fout. Misschien dat dit voor mij een betere manier is. Om de race te gaan beginnen. En misschien dat ik dan uiteindelijk hier uh, in Zandvoort wel een keer ga winnen. En uh, laten we hopen voor uh, Scheider, Timo Scheider, dat dat gaat lukken. Dat hij zijn nou Audi uh, morgen naar de eerste plaats kan sturen. Oké, okay, uh, okay, uh, Willem. Zeg, wij hadden het hier net even in de studio erover. Uh, er bereiken ons geruchten. dat uh, dit wel eens een keer de laatste DTM zou kunnen zijn op het circuitpark Zandvoort. Is daar jou ook iets te uh, oren gekomen? Ja, geruchten, die, die komen iedereen altijd te horen natuurlijk. Nu de waarheid nog. <laughs> ja, klopt. <laughs> ja, dus wat dat er gaat, ja ik, ik weet het niet. Ja, het is wel de talk of the town hier. En ja, als je een beetje. Uh, het gebeuren volgt en uh, dergelijke. ja, dan is die kans ruimschoot uh, aanwezig uh, natuurlijk. Volgend jaar uh, gaat DTM onder andere uh, weer naar China toe. Uh, natuurlijk een hele grote markt daar gaat het heel goed uh, met de mensen. En iedere Chinees die een beetje geld heeft, uh, die wil investeren in een uh, Duitse auto. En uh, ja, dan uh, is dat uh, natuurlijk een heel mooie uh, platform daar om uh, reclame te maken voor uh, DTM, voor de Audi, uh, Mercedes en BMW. Dus uh, het zou kunnen, maar ja. Uh, uh, zekerheid daarover is hier nog niet gegeven. Dus uh, zolang het bij geruchten blijft, uh, gaan we niet zeggen dat het zo is. Nee. Laat, laten we hopen dat het inderdaad uh, op Zomvoort blijft, uh, Willem. Maar de organisatie ja. zou gezegd hebben dat uh, de faciliteiten op het circuitpark Zomvoort uh, verouderd zijn... en dat ze daarom onder meer weggingen. En ook vanwege ja, dat China-verhaal natuurlijk. Ook, dat uh, telt mij natuurlijk. Hè. Kijk, uh, als je op uh, meer circuits komt, uh, ja, dan zie je op de uh, natuurlijk faciliteiten uh, die zo. Uh, niet heeft. Maar goed, uh, ze doen meer circuits uh, aan... ...die ook niet uh, allerlei, over allerlei uh, faciliteiten uh, uh, beschikken natuurlijk. Uh, je hebt in uh, Duitsland uh, hebben ze verschillende reizen, Onder andere uh, op de Noordische Ring. Dat is een uh, stratenreis uh, in Nuremberg. Niet te verwarren met de Neurmbroergering. Nou, ik uh, wil niet zeggen dat de faciliteiten daar uh, beter zijn dan zie je. Maar goed, uh, dat is natuurlijk uh, in Duitsland... Uh, ...dan heb je toch nog wat anders maar het zal uit de degel wel meespelen en uh, ja, als het dan ook uh, voor de fabrikanten interessant wordt om uh, naar Azië uh, te vertrekken, ja, dan wordt het heel moeilijk natuurlijk om het hier uh, te behouden. Oké, okay, uh, morgen vroeg, uh, heb ik gelezen, begint het allemaal alweer om kwart over acht. En uh, hoe laat is de hoofdrace uh, morgen, uh, Willem? Uh, de hoofdrace uh, van de DTM, uh, ja, dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat. Uh, maar uh, desalniettemin, de rest uh, mag er ook zijn hoor van het programma. Dat wil ik graag zo nog even over de groep. Maar de hoofdrace uh, morgen, ja, om... Uh... Even kijken. Ik heb, ja, dat uh, begint om half twee. Uh, en is ook uh, live op tv. Uh, onder andere op uh, de Duitse ARD. Maar ook uh, te volgen op uh, RTL7 uh, Live. Uh, dit keer. En, uh, ja, het hele seizoen al uh, trouwens uh, op RTL7 ook. Uh, met uh, Albert Kalf en uh, Renger van der Zand. Uh, als uh, co-commentator. Dus, uh, Renger heeft ze zelf ingereden. Dus die weet daar alles van. Uh, en mooie plaatjes van zijn antwoord uh, natuurlijk op tv. Dus ook niet verkeerd. Nee, zeker niet. Dit is promotie voor software, dus laten we ook maar hopen dat de DTM hier blijft. Ja, laten we daar uh, vanuit gaan. Ik bedoel, zolang het niet bevestigd is dat het niet zo is, uh, gaan we daar vanuit. Uh, ja, uh, het DTM Weekend Zandvoort, ik zei het al, uh, er is meer uh, natuurlijk. We krijgen zo dadelijk hier een uh, race uh, voor de uh, Porsche GT3 Cup en dat is de Benelux Cup. Dat is een uh, wat arm uh, veld, dat zijn maar zeven Porsches. Maar daarna krijgen we de Porsche Carrera Cup uh, Duitsland. en uh, ja, dan uh, krijgen we 38 Porsches uh, aan de start. En het mooie uh, daarin is, uh, Nederlanders in mij, onder andere Jaap van Lagen. Nou, Jaap van Lagen die uh, vertrekt uh, zo dadelijk uh, dan uh, van de derde positie in die Porsche Carrera Cup. Maar voor de race van morgen voor die Carrera Cup met 38 uh, Porsches, wist hij zich uh, te kwalificeren op de pole position. Dus uh, genoeg uh, vuurwerk nog te gaan hier ook vandaag natuurlijk want om 6 uur uh, ja we maken Harry zo lang mogelijk uh, natuurlijk vandaag gaat er nog een uh, formule 3 race uh, van start Oké okay, Willem, dankjewel, nog even over de Porsche Carrera Cup. Ik las op, op de Facebook trouwens, dat iemand geschreven had... Hoezo crisis? 38 posjes aan de start bij de Carrera Cup. Ja, dat klopt, ja. Ik weet wie het geschreven heeft ook, uh, natuurlijk. GELACH Dat bedoel ik? Uh, ja. ja, nee, we houden alles in de gaten hier, uh, Rob. Maar uh, nee, ja, over Rob gesproken. dat was hem toch? Ja, heel goed. Uh, nee, maar uh, ja, inderdaad, uh, Porsche... Uh, ja, in Nederland uh, mag het een crisis zijn. En dat is ik merken ook in de autosport. Want als je kijkt naar de Nederlandse carrière Cup. met slechts zeven auto's. en dan heb je de Duitse carrière Cup. ja, die heeft natuurlijk wel het voordeel dat hij een mooi uh, bijprogramma. die rijden uh, iedere raceweekend van de DTM. Uh, staan zij in het bijprogramma. Er is ook veel meer interesse van sponsoren natuurlijk. Maar 38 van die uh, Porsche aan dat, ja, dat duikt dan niet echt op een uh, crisis. Oké, okay, Willem, dankjewel voor je bijdrage. en we gaan elkaar uh, zeker morgen. Uh, we spreken. Voor de DTM en ook de race natuurlijk, hè? Ja, dat gaan we doen. Gaan we volgen bij CFM tussen 2 en 5 uh, uur. Dankjewel, Willem van deze. We zien veel mooie Roy Arbison in uh, You Got It. Ja, zo heet die plaats, 17 over 4. Dat betekent uh, zo'n beetje het slot van de tweede helft van de voetbalwedstrijd... Uh, SV Sanford tegen Marken. Hoe is het daar Joop nog steeds uh, gescoord uh, door SV Zandvoort, of hebben ze een tegendoelpunt ja, opgelopen? Alle ook. Uh, alle twee. Alle twee? Want zojuist heeft, heeft Zandvoort een penalty gekregen. Een van de spelers van uh, Zandvoort, de kon niet zien wie, werd in de 16 meter door de keeper aangevallen. Keeper kreeg uh, ja, voor hem gelukkig een uh, assertie en misschien ook wel een rode kunnen zijn. En Kevin van der Zij is invaller, die, uh, die schiet die penalty er of vrij mooi in en Zandvoort staat dus nu met 4-1 voor. Dat het ene doelpunt, uh, daar, ja, dat was een beetje een onvoorzichtelijke situatie. Uh, Lottie uh, Rekers, de keeper, uh, die, uh, die kon die bal niet goed beoordelen en die uh, rook langs heen, uh, in de verre hoek. Ja, en uh, dan ben je van zwagen natuurlijk als keeper. Toen was het 3-1. Ja, en als je dan nog een 3-2 voor je hoek krijgt, dan, uh, doel, dan wordt het nog heel spannend. Maar goed, uh, het is niet zo ver. Sanford heeft nu uh, die 4-1 uh, op het, op het uh, scorebord gekregen. En ja, ik ga net, net dat wel mensen te praten en we zeiden net van: ja, we begrijpen niet dat deze kroeg drie gespeeld en drie gewonnen heeft. Dat, ik vind het heel raar. Maar goed, uh, twee tegen wie gespeeld hebben, en dat kan jij even zoeken, maar voorlopig is dat niet uh, opportun. Zandvoort mag een vrije schot nemen, uh, op de middenlijn en die gaat dat doen. En krijgen het goedkoper, die gaat zich daarmee bemoeien. Hoge de doelmond. Van de Sijs. kan er niet. Uh, ja, van de siis, klopt. Nee. Wel een kans voor Zandvoort. Uh, nu uh, gaat uh, naar, uh, Paul van der Hoorten zitten hem al voor. En de keeper die, die zit er weer goed bij. De keeper pakt die bal heel goed. Dat uh, uh, was best wel een mooie afval van verzandvoer, maar er zat niet genoeg dreiging in om uh, ook door te kunnen stoten. Uh, er wordt daar uh, gefloten op dit moment. Er is uh, iets aan de hand. Dat is met die keeper aan de hand? Ik weet het niet, want als vier, Ja, inderdaad. Uh, dan moet hij er nu al. De keeper krijgt de gele kaart. Ik, ik weet niet waarom, de scheidsrecht heeft in ieder geval geconstateerd. Twee keer geel, dan moet hij er af. En hij moet er gewoon van af. En ik, uh, BNN, ja, we staan, het gebeurt is, is bij ons aan de andere kant van het veld, dus het is een beetje moeilijk om dat te kunnen zien, te kunnen inschatten. Um, maar er wordt nu een beetje daar uh, gepraat met de scheidsrechter door een speler van Marken. Oké, okay, Verstomst staat erbij en ik heb geen idee wat er nou gaat gebeuren. Ehm, uh, oh nee, heeft hij het net geen geel gehad, want hij krijgt gewoon een gele kaart, maar dan heeft hij waarschijnlijk net mee, die, ons, die is geen gele kaart gekregen. Ja, dat kan natuurlijk, en dan heeft hij dus nu één gele kaart en niet twee. En je, ik zeg, die kaarten zijn niet al te groot en dan houdt het allemaal zelfs over en dan wordt het wat moeilijk. Soms wordt hij de aanval, op de helft van Marken. Goede paas, wordt uh, direct doorgespeeld uh, van de zijs, maar die bal is nu weg, wat ze deden op Marken. Een uh, diepe bal over uh, Roberta Molinaai, maar die heeft hem mooi gepakt. Via uh, Ronald Kamers die de tweede helft binnen is gekomen. Die is geblesseerd geweest. En uh, is die bal nu uh, niet over de zijlijn. Uh, Marke kan gaan aanvallen. En dan gaat het heel makkelijk, er uh, gaat daar een speler voorbij. En uh, dat is goed van Patrick Daar uh, Heel nul gewerkt. Goed gewerkt. En Mans uh, kan die bal uh, simpel plaatsen. En soms, uh, die probeert de bal te controleren en gecontroleerd in de avond te gaan. Tussen is Patrick van der Oort, die die bal verkeerd naar voren brengt. komt best zo weer terug en dat is niet goed. Hoge bal, hele hoge bal. De keeper heeft inderdaad goed gekiept, prima gekiept. Die speler is toch wel ietsje langer dan hij is, want hij is helemaal geen grote man in de Maar ze doet hij helemaal mooi, ze doet schoongehaald die ene bal naar en daar kon hij echt helemaal niks aan doen. Jurymans, in de, de middelcirkel speelt naar de buitenkant, Paul van de Oort. Van Oort heeft helemaal geen haast, natuurlijk niet, uiteraard niet. Gaat draaien, terug, speelt terug naar de keeper. En die gaat uh, ja. helemaal naar voren door en daar voor te nee, de Nee, er van alles in iedereen heen. En de keeper van Marke gaat de bal weer ingooien, dat is ondertussen gebeurt. Marke, stond voor gezien aan de rechterkant van het veld. En daar zit eigenlijk het, het sterke punt van de verdediging van Zandvoort. de bal is alweer weggespeeld en waar toch Marken weer gevouwd. Niet bal. Daar kan niemand bij komen. Het verdedigd daar van, uh, van uh, Ronald Kalers. Zeven ballen. Er wordt daar uh, geclutched. Ja, bobbelen zegt die schijf, geeft hij aan. Uh, er wordt daar gekwetst door een speler van Marken. En de bal gaat uh, terug naar Zandvoort. En dat is dan op de, uh, ja, meestal drie vier buiten het Mag Zandvoort die, die bal gaan inbrengen? Als je het tijd hier, hier is die bal. Ik weet niet die is. Oude, duidelijk aan uh, uh, ja. <laughs> de overkant. Ja. Ball van hoort heeft het. geen aard. Natuurlijk niet. Mottierikers gaat hij wel uh, gedeeltelijk ophalen en gaat hem waarschijnlijk zijn ben nemen. Indirecte vrije schot. Uh, neemt een aanloop. Ja, hij kan verschieten. schieten. Dat is een ding wat zeker. Dus hij is in principe de laatste man. En die moet hij toch wel een behoorlijk schot over je hebben. Dan gaat hij wel komen. Er wordt daar weggekopt, ik krijg van de Zijs. En ik krijgt hem terug, van de Zijs. Hoge bal, Doermond in. Die staat daar. Er staat wel met Zandvoort, daar kan niet zien wie. En er wordt teruggekeerd naar de keeper. Ja, dus goed verdedigd. Heel beheerst. Heel beheerst verdedigd van Marken. Dat we uh, toch ja, een beetje haast maken. Ik ben blij dat ze dat niet echt doen Zandvoort weer. Blons. Naar, uh, even kijken, Mitchell Braamsel Is die bal kwijt, Marken kan het overnemen. En daar zal ik als de vries niet er weer tussen zitten, die jongen die werkt met keihard. en keihard, nou, trouwens, net zoals alle verdedigers van Zondvoet. echt geweldig bezig zijn om hun keeper te steunen. Behalve in de handen van de keeper van de marken. En het is, kan nooit meer zo lang zijn eigenlijk. Ik je even kijken, want uh, het is al tien voor half vijf, voor alles, heb ik ook. Uh, we spelen al een de in, in blessuretijd. Er zijn ook inderdaad een paar blessures geweest. van eentje van Evo Hopper, die moest je laten vervallen doen. Uh, maar die gaat de 16 meter niet in. Kan die wel voorkrijgen? Nee, dan kan die kan hij niet krijgen En die gaat over de achterlijn. En dat is dan gewoon een dierbal voor zijn. Dat is het einde signaal van, zorg, van de hele goede zetten. Zandvoort. Het met 4-1. Hij doet een beetje goede zaden. Oké, okay, dankjewel, Jan Fris. En een uh, mooi resultaat voor SV Zandvoort. Ze speelden tegen Marker thuis. En de einduitslag uh, van die wedstrijd is 4 tegen 1. achteraan achter Jo Fris, hoor je Toploader en Dancing in the Moonlights. Twee minuten voor half vijf. We zijn ietsje aan de vroege kant, maar we gaan hem wel doen. Hier is het dier van de week. Ja, en de oorzaak ligt in het feit dat we geen verbinding kunnen krijgen met uh, Saint-Tropez... Want daar zijn, de verbinding is verbroken. <laughs> nee, we hadden graag een update gehad over de voorbereiding van de, de historische zeilrace... die daar de komende week, dit weekend en komende week worden gezeild. Namelijk tijdens de Voile de Saint-Tropez. Maar niet, niet gehoopt, wel verwacht. Morgen gaan we het gewoon een keer weer proberen. Dus morgen wellicht wel een verslag, live verslag vanuit Saint-Tropez... door onze enige echte meneer de Visser. Goed, het is tijd voor het dier van de week... En het van de week luistert naar de naam Maria. En Maria is een prachtige lapjeskat en een echte knuffel. Ze komt graag bij op schoot liggen en is gek op aandacht. Maria is een beetje bang voor harde geluiden en mannen. Ze houdt niet van zo, zo van drukte om haar heen. Ze kan het prima vinden met soortgenootjes en gaat erg graag naar buiten. Ze weten ook heel goed hoe een kattenluik werkt. Maria zoekt een rustig huis zonder kleine kinderen en honden... waar ze veel aandacht krijgt en lekker naar buiten kan. Een huis waar al een andere kat woont zou ze ook erg leuk vinden. Nou.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 Oké, okay, tot zover het uh, dier van de week. Ja, we zaten gisteren in een café en toen kwamen we in één keer op deze plaats. Raar, raar. Ja. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep. Er zijn geen beestjes, maar ik zie beestjes om me heen. Beestjes, beestjes, op mijn dekels, in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn hart. Rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes, zoveel beestjes om me heen. Alles zit erbij, maar kom Het komme steeds dichterbij en ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes, Zoveel veel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze me komen heen met.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 zaterdagmiddag bij CFM. Je dit de single van Ferry 8 en Let It Be. Acht minuten over half vijf geworden. Ja, je kan nog stemmen voor de ondernemer van het jaar, Albert-Jan. Ja, vandaar dat ik het nog eventjes uh, aankaart, want uh, luisteraars, mocht u nog niet gestemd hebben, u kunt dit weekend nog stemmen en dan uh, kunt u stemmen op de opvolger van het plein, want de gemeente Zandvoort is in samenwerking met de Zandvoortse krant weer de verkiezing van ondernemer van het jaar, uh, hebben ze georganiseerd. En op 28 november zal tijdens het ...jaarlijkse ondernemersavond bekend worden gemaakt... ...wie komende jaar deze titel mag gaan voeren. Het is alweer de vijfde keer dat er een ondernemer van het jaar gekozen zal worden. De winnaar van dit jaar mag zich straks scharen in het rijtje achter... ...Greven, Makelaardij, De Kaashoek, Lauren Hardy en Het Plein. Dit jaar is gekozen voor het thema Samen. Dat slaat op de vijf doelstellingen die ondernemend Zandvoort... ...een aantal jaren geleden zelf benoemd heeft. Gastvrij, samen, ondernemend, bruisend en lef. Voor dit jaar wordt dus gezocht naar de Zandvoortse ondernemer... die het thema samen tot uiting brengt in zijn bedrijfsvoering. U kunt als lezer en als luisteraar van de Zandvoortse Courant... en van CFM het bedrijf van uw keuze opgeven. De bedrijven met de meeste aanmeldingen... worden onderverdeeld in vier categorieën. Te weten, Zandvoort Noord, Zandvoort Centrum, Zandvoort Strand en Overigen. Vervolgens worden zij aan u voorgesteld en vanaf... dan kunt u uw keuze maken uit de genomineerden... en die meedingen naar de eretitel. Om een bedrijf te nomineren kunt u dit weekend nog een e-mail sturen naar ovhj apenstaatje ovhjapenstaatjezandvoortsekorant.nl ovhj Geef de naam en het vestigingsadres op en motiveer uw inbreng. Dit kan tot en met, nogmaals, tot 30 september. De organisatie zal daarna de balans opmaken... en de bedrijven met de meeste voordrachten gaan door naar de stemronden. En dan op 28 november vindt de Jaarlijks Ondernemersavond plaats... Tijdens deze mede door de Kamer van Koophandel... gemaakte ge ge bijeenkomst voor ondernemers uit Zandvoort... zal dan de winnaar bekendgemaakt worden. Dus uh, ik zou zeggen, uh, uh, kijk nog even de rond de, door de Zandvoort... en maak dit weekend nog even uw nominatie kenbaar... De, uh, via ovhjapenstaartjezandvoortsekorant.nl. En hey, laat je stem niet verloren gaan... zodat het gedicht van de week en die wordt mooi, hoor. Het heeft iets met het weer te maken, hè, volgens mij. Het, het is gewoon de weersverwachting, De weerswachting. heel Heel poëtisch. Die van Lex van Loren van half drie? Juist. Oké. Okay. Dat omdat Lex een aantal maanden met Russen is gaat. Speciaal voor hem straks het gedicht van de week. Maar eerst de muzikale familie de Barts. Hier is The Rhythm of the Night. met jou nog even een uh, voetbalberichtje. Want de veteranen 1, ook zij hebben vandaag uh, gevoetbald. Ze moesten uit tegen Vlug en Vaardig. En Vlug en Vaardig hebben zij gewonnen met 1 tegen 8. 1 tegen 8. En op laatst kreeg ze nog een uh, tegenkomen. Waren ze helemaal ziek van. 0-8 vonden ze veel mooier. Goed, de heren van Veteranen 1 hebben het dus vandaag goed gedaan. Het is inmiddels kwart voor vijf tijd voor het gedicht van de week. En deze week gaat het gedicht van de week over het weerbericht... gepresenteerd door Lex van der Hoorn, onze eigen weerman. Zaterdag, 28 september 2013. Het weer en de verwachting voor overdag in Zandvoort. Het enige echte weer zoals het hoort. Vandaag, veel zon. Matige, tot vrij krachtige oostenwind. Maximumtemperatuur in Zandvoort, circa 17 graden. Met deze wind is het dus niet lekker om te zonnebraden... Morgen. Weer veel zon. In de middag hoge sluierbewolking. Vrij krachtige tot krachtige oostenwind. Maximum temperatuur in Zandvoort, circa 16 graden. Gaat u wel naar het strand? Denk dan om uw kledingkeuze beraden. Maandag. Veel zon, matige oostenwind, maximumtemperatuur in Zandvoort, circa 16 graden. Heerlijk uit de wind, met zomerse bladen. Dinsdag, veel zon, matige oostelijke wind, maximumtemperatuur in Zandvoort, circa 16 graden. Heerlijk om te wandelen, langs Zandvoortse paden. Tot na het weekend veel zon. Vanaf het midden van de komende week toenemende bewolking en kans op regen. Middagtemperaturen rond normaal voor de tijd van het jaar. En Lex? Ja, Lex. Lex is nu een poosje klaar. Oh, ik weet wel wat Lex gaat doen, hoor, de komende maanden. Oh, ja? Ja, ja studeren op, uh, op een uh, gedichtenvorm van het weer. He, als hij weer terugkomt uh, bij ons, uh, Lex, dan weet je wat je te doen staat. voort voortaan gewoon in gedichtenvorm het weer om half drie... bij CfM op de zaterdagmiddag. Nee, hoor, dat hoeft niet. Wel lekkere muziek nu. die mooie, deze single van Elferville in Forever Young. Ja, en ik kreeg net een telefoontje van een, een, een, een helemaal geëmotioneerde weerman. Ja, mooi is dat, ja, die was Lex helemaal, van de horen. Die was tot tranen toe beroerd. Geweldig. En ging hij oefenen? Hij ging oefenen, ja. Hij zei van Sinterklaas, dan moet je het moet weer doen. Nou, ik ik doen ben, we. he, ben heel benieuwd. Komt u zelf even staan met Sinterklaas? Nee, hij, te, gaat, hij gaat van zijn welverdiende rust genieten. Doe je helemaal goed, Lex. Geniet er lekker van. En uh, ja, volgt de seizoen uiteraard weer bij ons terug. Zeker weten Oh, dat was hem weer. Jij ja? is uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag. Ach nee. Zullen we morgen... het <lacht> we morgen weer gaan doen? Tuurlijk gaan we het morgen doen, maar dan met veel, veel uh, schakelen met het circuitpark Zandvoort tijdens de DTM-race. Uh, veel Duitse muziek en een Duits gedicht. Morgen dus uh, Zandvoort op zondag uh, bij ook dan weer tussen twee en vijf uur. En ik krijg een foto. Ja, het, ja het is de webcam kan hem net niet zien, maar oh. die, die moet jij even zien. Oké, wat gaat van Die is van Willem. Van het circuit, zeg. Moet je heel even kijken. Oh ja. goed verslaggever Willem voor deze Wat een rotbaan heeft hij wel. Doe nog steeds verslag van de Races op circuit, zullen we maar zeggen. Oké. Morgen spreken we ook Willem weer tussen twee en vijf. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. Geniet van het Oktoberfest. Vier plezier. Bis morgen. Bis morgen. Tjus, tjus. really might you just you swear and curse. When you're chewing on last gristle, that grumble, give a whistle.